9 uur, remonsereen met het NMS-journaal. De Spaanse koning en koningin hebben een bezoek gebracht aan het ziekenhuis van Santiago de Compostela. Daar bezochten ze de slachtoffers van het treinongeluk van gisteravond. Er liggen bijna 100 mensen in het ziekenhuis, een aantal in kritieke toestand. Het dodental is opgelopen tot 80. Het ziekenhuis wordt bewaakt en de omgeving is afgezet. Een van de machinisten ligt er. Hij wordt vastgehouden totdat hij een verklaring heeft afgelegd. Het is inmiddels duidelijk dat de trein te hard reed. Zeker twee keer sneller dan ter plekke is toegestaan. Onderzoek moet uitwijzen waarom de machinist zo hard reed... en waarom het waarschuwingssysteem niet heeft ingegrepen. Het parlement van Birma heeft een commissie ingesteld om de grondwet te hervormen. Die hervorming moet het mogelijk maken dat oppositieleidster Aung San Suu Kyi... zich verkiesbaar stelt als president. Verder moeten etnische minderheden in Birma meer mogelijkheden krijgen voor zelfbestuur. De huidige grondwet van Birma is in feite een legalisering van de macht van het leger. Die tijd lijkt nu voorbij te zijn in Birma. De Egyptische legertop heeft de moslimbroederschap tot zaterdag de tijd gegeven om zich neer te leggen bij de huidige politieke situatie in het land. De Islamitische Partij moet zich aansluiten bij het politieke proces dat door het leger wordt gesteund. Wat de legerleiding betreft moet er uiterlijk zaterdag een eind zijn gekomen aan het verzet tegen de interimregering. Het leger wil dat de rust in het land terugkeert. In Tunesië zijn duizenden demonstranten de straat op gegaan om het aftreden van de streng islamitische regering te eisen. Aanleiding is de moord op oppositieleider Brahmi eerder vandaag. Brahmi werd voor de ogen van zijn familie vlak bij zijn huis doorzeefd met kogels. Hij stond bekend als een felle tegenstander van strenge islamitische wetten. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het veelal droog en zwoel met minima rond 18 graden. Morgen loopt temperatuur snel op. Het is broeierig warm, 26 tot 29 graden. In de loop van de dag neemt de kans op stevige regen en onweersbuien toe. Het kan hagelen, het regent plaatselijk hard en er zijn forse windvlagen mogelijk. Ook zaterdag en zondag blijft het broeierig met soms een droge periode, maar soms ook met zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.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 Het is bijna 4 over 9, goedenavond. Bij mij aangeschoven musical sert Freek Bartels. Ik herken je bijna niet met je Amazing uh, Technicolor Dream <laughs> En uh, Laurens Buis is zo meteen ook socioloog. We gaan het zo meteen met jullie hebben over uh, de wereld van de jonge homo. Want jij gaat in uh, The Normal Heart spelen, een toneelstuk over uh, de jaren 80 en de homo scene in de jaren 80. Ja. Had jij in die tijd willen leven? Je leefde wel, maar had je dezelfde leeftijd als nu willen hebben? In die nee, tijd? met de wetenschap die ik nu heb uh, over de AIDS-epidemie-uitbraak... Uh, nee, had ik niet graag in die tijd willen leven. Liever 2013? Ja. Oh, okay. nou, Rita Verdonk, goedenavond. Rita Verdonk. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo, met u praat ik zo meteen over mega-gevangenissen. Eerst even, gaat u volgende week nog naar de Gay Pride? Nee, dat lukt me niet volgende week. Wel eens een keertje geweest, toch? Ja, vaker geweest. Dat is een prachtig uh, evenement. Ja, ook een keer op die boot gezeten? Een boot? Ja, een paar keer op de boot gezeten. Ik keer in de jury gezeten. En, uh, ja, Echt waar? In de jury? De, ja. En dan, wat, wat, wat doe je dan? Dan moet je beoordelen... Nou, de boot uitzoeken. Oh. Ha. En met wie zat je dan in de jury? Uh, ja, we zaten er met een paar mensen in, uh, in die boot. En, okay. uh, nou, We hebben dat uh, overlegd en ik weet nog welke boot het was. Het was een kleine boot met twee leunstoelen en een grote ouderwetse er erbovenop. Kijk, <laughs> oh, les, okay. is moor, les is moord toch, ook in het geval van boten. <laughs> Inderdaad. <laughs> ja. Zometeen gaan we doorpraten over uh, mega-gevangenissen. En mee kan ook hashtag BNN Today. Dit gebeurde er een paar uur geleden achter de schermen. Eerder Vandaag op de redactie van BNN Today. Vanavond in onze uitzending Rita Verdonk. Ze komt praten over de nieuwe mega-gevangenis die eraan komt. Hoe richt je zo'n gevangenis nou in? Rita Verdonk! Dat is een taaie hoor! Zouden jullie met uh, Rita op uh, een cel willen liggen? Het lijkt me best een gezellig mens. Sowieso een goede gesprekspartner, denk ik. Pittige tante. Mm -hmm. hey, en Rita Verdonk was vroeger gevangenisdirecteur. Ja, bij gevangenis, inderdaad. Ze is een expert, zou je kunnen zeggen. Komt zij ze nog vaak in gevangenis? Zo komt ze nu en dan nog wel eens in gevangenis, ja. En wat is er bijzonder aan die gevangenis, behalve dat hij heel groot is? Ja. <laughs> Een klassieke hymne. Oh, hoor je binnenkort weer in de bioscoopzaal. Want de hoogbejaarde acteur Sylvester Stallone staat weer in de ring. Opnieuw kruipt hij in de huid van bokslegende Rocky Balbeo. wauw. Binnenkort is het zevende deel alweer van die Rocky-reeks in de bioscoop te zien. Dan Hessler-Forrest is filmkenner, docent Populaire Cultuur aan de UvA... en ook gepassioneerd Rocky-fan. Goedenavond. Hé, hey, goedenavond. Echt een fan, hè? Ja, absoluut. Natuurlijk. <laughs> um, heb je hierop gewacht, zijn comeback... Nou, het was eigenlijk een beetje afgelopen met Rocky Balboa, de, laatste, de, de zesde en tot nu toe de laatste film in de reeks. Het was ook een beetje een hoogtepunt in de serie, een beetje een soort coda van het hele verhaal. Mm -hmm. uh, die nieuwe film is, ja, het is wel een nieuwe Rocky film, maar hij gaat niet Rocky heten. Het wordt een soort, soort spin-off en het gaat over de kleinzoon van Apollo Creed... Naar Creed was in de eerste twee Rocky-films, zoals Kenners wel weten, zo uh, grote tegenstander. Ja, oké. Okay. En, en wat, wat maakt jou nou het personage en de verhalen rondom Rocky zo goed? Want ja, je zou ook kunnen denken, nou, pff, het is wel een keer klaar, hoor. Nou, ja, Rocky films zijn in de eerste plaats genrefilms, dus je krijgt iets waarvan je eigenlijk al weet wat er gaat gebeuren. Dus het gaat om de kleine variaties, een beetje zoals met uh, Jazz of Blues of zo. Het heeft een soort basisformule en daar kun je dan eindeloos op variëren. Um, een van de bijzondere dingen van die Rocky serie is dat die begon in 1976 en eigenlijk tot heel recentelijk, en nu dus blijkt nog steeds, door blijft lopen. Dus je kan door naar die verschillende films te kijken, kun je ook heel goed uh, verschuivingen zien in de Amerikaanse cultuur en politiek. Hm. Dus, en op, op welke manier dan? Geef eens een voorbeeld. Nou, um, de eerste film die kwam uit een tijd van crisis in de jaren zeventig. Het gaat eigenlijk over een, ja, een blanke Amerikaanse arbeider die uh, slecht in de bak kan komen. En die besluit om, uh, hij is amateurbokser en hij besluit om de grote kampioen uit te dagen. Uh, en hij wint niet in de eerste film, maar hij houdt zichzelf wel staande. Dus het, het is daarmee een, het is een ontzettend populaire film geworden. Ook een film die dat jaar ontzettend veel Oscars heeft gewonnen en de definitieve doorbraak betekende voor Sylvester Stallone. Later in de jaren tachtig is hij een soort boegbeeld geworden... van Amerikaans, nationa uh, ja, Amerikaans nationalisme in de Koude Oorlog... waarin hij het onder andere opnam tegen Ivan Drago, de <lacht> Soccolette-kampioen. Yeah. Uh, niet alle films zijn... Ik wil, niet, ik wil niet beweren dat al die films even goed zijn... maar elke film geeft dan weer echt een heel specifiek tijdsbeeld... van wat er in Amerika aan de hand was. Ja. Nou, deel 7 dus zelf was hij was wel enthousiast, hè, Stallone. Hij zei meteen ja. De vraag is alleen wel, moet hij nog wat doen? Want hij is 67. Ja, maar hij hoeft ook niet meer... Te Boxen, hè. Het gaat nu om een nieuwe bokser. Uh, een van de interessante dingen van die film is ook dat hij uh, niet alleen uh, gaat over een jonge zwarte bokser... maar ook is geregisseerd door een jonge zwarte regisseur. Um, uh, die heeft net zijn eerste film gemaakt en het was zijn idee om nu uh, met uh, een uh, heel veelbelovende jonge uh, acteur die doorbrak in The Wire en uh, laatst nog in de film Chronicle te zien was, mm -hmm. om die de rol van uh, de kleinzoon van Apollo Creed te geven en dus een, eigenlijk een nieuwe filmcyclus genaamd Creed te beginnen. Yeah. Uh, en dan he, zei hij van nou zou het nou niet leuk zijn als dit een nieuwe boxreeks is om dat eigenlijk om dan uh, uh, Sylvester Stallone te vragen als, nou ja, dus al inmiddels bejaarde. Uh, coach, inderdaad, om buiten erin te staan en hem uh, nou ja, naar de eerste plaats toe te helpen. Oké, okay, dus eigenlijk is het wel een Rocky film, maar ook weer stiekem niet. Ja, het is je kan zeggen, het is een soort reboot van de Rocky Rake, <laughs> <Rocky reik. laughs> ja. uh, maar dan nu met een zwarte Rocky. En dat is natuurlijk in het Obama-tijdperk best wel interessant om naar te kijken. dan. Ja, oh, er zit dan toch weer dat uh, de, die, die afspiegeling van de tijdgeest zit er meteen weer in. Ja, je, je kan je. Ja, je hebt nu natuurlijk een zwarte president. Je hebt heel veel films die nu verschijnen... die eigenlijk gaan over de geschiedenis van uh, rassenkwesties in Amerika... Dus dan uh, kun je denken aan uh, Lincoln van Steven Spielberg over de afschaffing van de slavernij. Of Django Unchained van Tarantino, die ook over de slavernij ging. Of de film die binnenkort uitkwam, uitkomt. Mm -hmm. uh, Twelve Years a Slave van de uh, zwarte regisseur Steve McQueen. Er zijn heel veel films uh, die, uh, die, ja, die niet alleen gemaakt worden, maar die ook meteen heel populair worden, veel Oscars winnen. Uh, die ook wel aangeven dat, dat ja, met het eerste zwarte president, dat het onderwerp wel heel erg leeft in Amerika. Ja, ik mag toch hopen dat er ook wel gewoon een paar flinke tikken worden uitgedeeld. Ik, het, wordt, het, het is een, een film in de Rocky-serie, dus het wordt huis geen uh, politiek uh, vertoog. Het wordt vooral een uh, verhaal waarin flink gebokst wordt, inderdaad. En waarin ja, iemand hoog begint, uiteindelijk heel diep moet afzakken en uiteindelijk het dan <lacht> toch nog net. Ja, ja, je kan hem zo, zo intekenen. <lacht> een goede formule, hè. <lacht> ja, een goede formule. Rocky 7, dus eigenlijk, zo, laten we het zo maar noemen. Dan Hesle Forest, dankjewel. Oké, okay, tot nu. Yeah King zat in de band King en die uh, maakte dit nummer, Love and Pride. goede plaat, grootste hit ook. Uh, uit de jaren tachtig komt het. En uh, toen dacht die Paul King, weet je wat, ik ga het solo proberen. Want dan kan het veel beter alleen. Nou, dat lukt niet helemaal. En inmiddels maakt hij muziek voor telcelachtige programma's. Radio 1, Luke e. King, BNM Today. Volgende week gaat in Delamar in Amsterdam... de theatervoorstelling The Normal Heart in première... veel geprezen toneelproductie uit New York... over de homocene in de jaren 80. En een van de rollen, die van modejournalist Felix Turner... wordt gespeeld door Freek Bartels. Goedenavond. Goedenavond. Nou, leg even uit, waar gaat die over? Het stuk. Het stuk gaat over uh, de beginperiode jaren 80, over de AIDS-epidemie in New York. Uh, alleen wist men in die tijd nog helemaal niet wat het was... en uh, waar je het van kon krijgen... Uh, en het gaat ook heel erg over een man die opstaat uh, en op de barricade wil springen om de noodzaak uh, uh, uh, te laten zien aan mensen. En uh, ja, over die, die, die beginfase, hoe heftig dat was, dat, dat moet je voorstellen, dat vrienden om je heen, die, die vallen met bosjes neer, maar niemand heeft enig idee waar, waar het door gebeurt. Ja. En, en, dat, dat, en, ja, dat moet een afschuwelijke periode zijn geweest. En die man die, die de hoofdrol speelt in het stuk, of in ieder geval waar, waar het stuk grotendeels over gaat, ja. die had door wat er aan de hand was? Die wordt aangesproken door een arts, een vrouwelijke arts, die heeft een hele hoop patiënten inmiddels op haar praktijk gezien en denkt te weten dat dit iets heel ernstigs is. En die spreekt hem aan, omdat hij contacten schijnt te hebben in de homo-zien. En zegt letterlijk tegen hem: je moet tegen alle homo's vertellen dat ze moeten ophouden met neuken. Hmm. Dat is in die periode, net na de seksuele revolutie. Het uh, viel niet zo goed, <laughs> denk ik. Dat is een, een, een, een vrij directe vraag, uh, maar <laughs> blijkt achteraf toch echt wel noodzakelijk. Ja, en jij hebt je erin moeten verdiepen, want jij uh, was een kleuter in die periode. Dus ja. je hebt het allemaal niet, niet helemaal direct meegemaakt, uiteraard. Hoe was dat? Ja, dat is wel heftig. Ik heb uh, documentaires gezien en uh, je probeert het je voor te stellen, hoe, wat ik al zei, hoe dat moet zijn dat, dat vrienden en, en, en kennissen om je heen uh, ziek worden. En, dat je niet weet waar het vandaar ja, Het heeft iets middeleeuws. Ja. Een soort pest achtig zijn het. Neem ons eens mee naar New York van die tijd. Hoe ze, hoe ze, hoe... <kwijden we <kwijden we waren er toen overal gesloten clubs waar alleen maar homo's kwamen? Echt één grote losse bende? Nou, wat, wat, wat mij wel duidelijk werd is dat het met name na die seksuele revolutie... New York was een soort walhalla voor uh, uh, jonge homomannen... Uh, dus was jij een, een, een, een, een jonge jongen uit Texas die daar moeite had met uh, zijn coming out. Dan, dan ging je naar de grote stad en daar, daar kon het en daar, daar was alles en daar kwam iedereen samen. En dan komt ineens die enorme klap van die vreselijke ziekte. Daar gaat het stuk dus over. Um, Laurens Buijs, goedenavond. Hi, goedenavond. en ook socioloog. Hmm. Um, je ja, onderzoekt dit soort dingen zit er een beetje in. Herken je, herken je nog iets van die wereld waarin de normal heart een stuk zich afspeelt in de homocene van nu? Nou, ik denk, je merkt wel heel duidelijk dat het wel veranderd is. Uh, dat kun je alles zien. Dus dat hele idee, hè, wat de beweging inderdaad midden in de seksuele revolutie. Het was enorm op stoom. Uh, het was heel erg zich verenigd. Het was een enorm warm uh, community. En je ziet toch dat het uh, ja, de laatste jaren sowieso de noodzaak uh, wat minder groot is voor een, voor een community. Omdat jongeren eigenlijk via internet ook wat makkelijker een weg weten te vinden in een coming-out. Uh, maar ook dus hè, dingen zoals de AIDS-epidemie. Ook al speelt dat nog steeds een hele grote rol. Toch denken veel homo's dat het allemaal een beetje achter ons ligt. Dus die hele noodzaak, dat, dat enorme groepsgevoel van toen, dat is wel minder. Of in ieder geval een stuk anders geworden. Ja, is het een totaal andere wereld nu? Ja, het is wel echt wel een heel andere wereld. Uh, je ziet bijvoorbeeld hè, dat uh, in Amsterdam, vind ik ook dat je het heel duidelijk kan zien. Want dit was net zoals New York toen een van de plekken hè, waar het echt bruiste: het homo-uitgaansleven. En Amsterdam is zeker nog steeds een hele leuke, interessante stad om uit te gaan. Maar het is compleet anders dan toen, hè, waar grote clubs uh, eigenlijk het toneel bepaalden. en eigenlijk de, het hele nachtleven ook bepaalden en uh, waarbij extravagantie en, en een enorme trots was op het anders zijn... op het vreemd zijn, eigenlijk allemaal idealen waren er... dat er allemaal ouderwetse ideeën over seksualiteit... over mannelijkheid, over vrouwelijkheid, over het gezin... dat moest allemaal anders, het moest progressief... en de, de, de woeit toen een soort wind van, we gaan het allemaal anders doen. Yeah. En wat je nu heel erg ziet, is dat de homobeweging... Een beetje het tegenovergestelde. Nu is de homo-beweging nog bezig met normaal doen en gewoon doen. En eigenlijk ze willen ook integreren in de gewone samenleving. Dat wordt nu gezien als het emancipatiedoel. En is dan ook, nou waar de Normal Heart over gaat, dat het omslagpunt geweest? Dat op een gegeven moment men erachter kwam van: oh, wat we nu doen, dat kan wel eens gevaarlijk zijn. Ja, het is heel duidelijk dat de aids-epidemie een enorme impact heeft gehad op de homobeweging. Dus een enorme klap heeft dat eigenlijk teweeg gebracht. En dus ook de seksuele losbandigheid werd opeens discussie gesteld. En je moet je ook voorstellen, hè, heel veel christelijke en orthodoxe en conservatieve stromingen... die op dat moment heel erg homoseksualiteit veroordeelden... die kregen natuurlijk een beetje gelijk opeens. Van, Zie je, dit is nou wat er van komt. Hè? Ja, ja. Dus opeens uh, was dat gewoon een enorme deuk... ook voor het zelfvertrouwen van de homobeweging. Dus dit is ook wel een van de redenen dat het wat veranderd is. Maar het is, het is ook met veel andere redenen. Maar de AIDS-epidemie is een heel belangrijke uh, omslag geweest, ja. We gaan er straks over doorpraten. En dan vooral over de scene van toen... en die van nu ook uitgaande seks en aids. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Nederland is een BN'er koppelrijker. Nieuws van de dag misschien wel. Wie dat zijn hoor je van onze entertainmentvrouw Rianne Meijer. Rond 10 voor 10. Blijf luisteren. En wil je mooie dingen zien uit en over onze uitzending en ook horen... dan ga je naar onze Facebookpagina facebook.com slash Today. <tied> Je wordt geweerschoten. Dat betekent dat het Crime Dag is. Donderdag deze week kwam het nieuws naar buiten dat de mega-gevangenis in Zaandam binnen drie jaar haar deuren opent. En vervolgens ook weer sluit voor de criminelen. Dit gebouw gaat gevangenissen als de Bijlme Baaiers en de Koepel in Haarlem vervangen. Rita Verdonk, goedenavond. Goedenavond. Voor uh, po uh, uw politieke loopbaan. Meerdere gevangenissen bestuurt. Weet ook als geen ander hoe dit er dan uit moet komen uh, te zien. Um, we mochten u even storen tijdens vergaderingen. Dus u zit niet hier maar ergens anders. Um, die gevangenis die komt er. Wat vindt u ervan? Nou, het is een heel nieuw concept natuurlijk, hè, die nieuwe gevangenis. Het is een gevangenis met duizend plaatsen. Nou, vroeger, in mijn tijd toen ik nog in de baas werkte, dan waren duizend plaatsen, waren ook duizend cellen. Maar tegenwoordig worden, komen er natuurlijk meer personen op één cel, twee personen. Dus als je duizend plaatsen hebt, dan betekent dat 500 cellen. En 500 cellen is niet een mega gevangenis, want we hebben al gevangenissen, bijvoorbeeld al van de Rijn, van tegen de 500 cellen. Huh. Dus eigenlijk is hij niet zo heel speciaal. Uh, hij is speciaal, omdat hier gewoon het normaal is dat mensen met meer personen op één cel zitten. Er zijn natuurlijk ook nog wel ik denk ongeveer 200 cellen uh, die voor één persoons, uh, gebruik zijn. Maar die ook wel weer zo groot zijn dat als het nodig is ze ook voor twee personen gebruikt uh, kunnen worden. Dus het, is, het is heel multifunctioneel. Je kunt veel makkelijker van bestemming wijzigen in zo'n gevangenis. Ja, een uh, gevangenis eigenlijk waar je dus een beetje mee kunt schuiven. En dan kan er op een gegeven moment in één cel twee mensen en dan kan er weer één mm. persoon in zitten... Uh, Um, hij is ook opgedeeld in units. Dus je hebt ook zware criminelen. En nou ja, noem het even: XL-kruimeldieven. Die zitten in één gevangenis. Uh, ja dat kan, ik bedoel uh, uh, je kunt ook zeggen ik heb een deel van mijn gevangenis of van mijn penitent zeggen inrichting, hè, zoals het dan heet, is huis van bewaring, dus daar zitten mensen die nog niet veroordeeld zijn en je hebt een deel dat is een strafgevangenis. Uh, je kan ook zeggen, nou ik heb ook nog een deel erbij voor mensen die ja zeg maar wat gestoord zijn. Ja. Is is er een voordeel uh, uh, dat dat je zoveel mensen op één plek hebt zitten? Uh, zeker. Kijk, je, je moet natuurlijk niet een, bij een gevangenis met duizend plaatsen denken. Hè? Uh, van nou, uh, dan lopen er bijvoorbeeld als er 500 cellen in zitten voor meer persoonsgebruik, Dan lopen er zomaar 500 gedetineerden die overal mogen lopen. Tuurlijk niet. Je werkt altijd in units. En dat kunnen units zijn van ja, 10, 20 plaatsen. Maar het kunnen ook grotere units zijn van, van 60 uh, plaatsen. Alleen, zo'n unit is natuurlijk wel heel belangrijk. Want je moet wel controle houden. He, ze zitten niet de hele dag achter de deur zoals dat heet. Uh -huh. Ze lopen ook op de unit. ja en, en, en, Maar is het dan het voordeel dat je ze makkelijker in de gaten kunt houden... omdat ze in de unit zitten en toch bij elkaar? Uh, ja, je kan ze makkelijker in de gaten houden. En je moet natuurlijk ook niet ineens, stel voor dat al die deuren open gaan... en dat er ineens 500 gedetineerden oh, ja. voor je neus staan. Ik loopt daar met 50 man personeel. Ja. Ja, dat is niet echt de bedoeling natuurlijk. Dat lijkt mij ook niet, nee. Uh, u heeft voor zowel grote als kleine gevangenissen gewerkt. Wa waar is het nou prettig werken nou, het, het maakt niet zoveel uit. Het belangrijkste is de grootte van, uh, van de unit. Het belangrijkste is hoe uh, het personeel, hoe de medewerkers ja, hu, zich voelen op de unit. En hè, je hebt bijvoorbeeld de Belmer Buys in, uh, in Den Haag, of sorry, in Amsterdam. Mm -hmm. Nou, het is natuurlijk niet voor niks dat dat, dat concept is maar één keer gebruikt. He, want dan heb je die hoge flatsen uh, staan. Nou, Het kost ontzettend veel personeel, want per laag heb je je personeel nodig. En ja, op etage drie kun je niet zien wat er op etage vijf uh, gebeurt. He, dus het is veel praktischer om dat op een heel andere manier gebouwelijk neer te zetten. Bijvoorbeeld met een, zoals het dan heet, centraal post in het midden... Ja. met een aantal units eromheen. He, vanuit die centraal post kun je dan de unit zien... en kun je ook een soort ja, zeg maar, gemeenschappelijke ruimte hebben... Eh, waar heel veel bewegingen plaatsvinden vlak bij de die centraal post en dan heb je overzicht. En dat is ontzettend belangrijk voor de medewerkers. En bouw je dan als medewerker ook meteen een soort band op met, uh, uh, met de gevangenen? Ja, natuurlijk bouw je een band op met de uh, uh, gevangenen. Maar dat gaat bedoel, makkelijker je... als je kleinere units hebt. Uh, ja, nou, het hoeft niet een unit van 10 van of 20 te zijn. Dat kan ook met een unit van 50 van of 60. bedoel, ja, mensen zitten er uh, uh, jaren uh, meestal. Dus uh, jij als uh, PUW'er, als penitentiën ja, moet toch uh, s morgens uh, uh, zorgen dat ze uh, op de arbeid komen. Of als er bezoek is dat ze naar de bezoek zal gaan. Of zorgen dat, uh, uh, dat ze naar, uh, als dat uh, nog is, naar een, uh, een winkel kunnen gaan om wat uh, inkopen te doen. Uh, dat ze een keer naar de maatschappelijk werken gaan of de arts, daar heb je toch uh, je personeel voor nodig... om te zorgen dat die bewegingen goed gebeuren. Ja. Ik heb een tijdje geleden, in, uh, of een tijdje geleden... toen ik klein was, in Hogeveen gewoond. En daar was ook een uh, gevangenis. <laughs> uh, da, da, ja, daar reden we niet met een grote bogen mee heen. Maar dat vond ik toch altijd wel spannend. Het heeft, het heeft mij nooit getrokken om nou in een gevangenis te gaan werken. Waarom, waarom wilde u dat wel graag? Nou, het is, het is ook natuurlijk wel een hele andere wereld. Het is een wereld die, die draait om vrijheid en onvrijheid van, uh, van mensen. Het neemt mensen het grootste goed af. Ik zeg het ook vaak als mensen tegen me zeggen van... ja, maar die gevangenis in Nederland, hè, die muren, nou, ze met het uh, goud behangen... en dus de televisie en dit en dat. Maar er is één groot verschil met de vrije wereld. En dat is dat die deur dicht gaat. En aan de binnenkant van die cel zit niet eens een klink om die deur open te doen. Je kijkt dus tegen een... een en ja, een gladde deur aan. En die deur betekent dat je afhankelijk bent van anderen... Ja. Hè, om actie te kunnen ondernemen buiten je cel. En dat, dat vond u fijn, dat, dat, dat, dat, dat verschil tussen vrij en niet vrij... Nee, maar vraagstuk als, hoe behandel je uh, gedetineerden? Hoe ga je daarmee om? Geloof je in resocialisatie? Bijvoorbeeld, nou, ik moet zeggen, ik geloof daar na jaren uh, niet meer zo in. Als uh, he, kijk naar het recidivecijfer, cijfer, dus hoe vaak komen mensen weer terug in een bias? Nou, dan uh, ligt dat, uh, nou, boven de, ik zal het nog een beetje laag gaan zitten, maar boven de 60 procent. Was dat beeld en, anders toen u nog in de, in de uh, uh, uh, uh, dat beeld is veranderd door de politiek eigenlijk. Toen u in de gevangenis werkte, had u daar een ander idee over? Toen ik daar net ging werken had ik daar een ander Wat romantischer misschien. <laughs> zo hoort dat bij de jeugd, hè? Ja, ja. ja. <laughs> en uh, ja, wel zo van, goh. Nou, misschien zijn gedetineerden ook wel slachtoffer van, uh, van de maatschappij. En uh, ja, vanuit dat idealisme ben ik ook in, uh, in de baas gaan werken. Alleen ja, toen ik dan een half jaar werkte, toen zag ik, uh, ja, wie er echt wie echte mensen zijn uh, voor wie je respect moet hebben. En dat is voor de medewerkers in, uh, in de gevangenis, voor die penitentiaire inrichtingswerkers die bewaarders, die iedere dag weer die gedetineerden op een normale manier moeten behandelen. En nou, ik heb gezien wat ze uh, voor hun hoofd krijgen en, en wat voor leven dat daar is. Nou, diep respect voor de mensen die dat iedere dag doen. Hè? Wat nou als uh, de gevangenis in Sandaan belt, of in ieder geval het bestuur ervan, en die zeggen, nou uh, mevrouw Verdonk, we willen u graag als directeur hebben. Wilt u het weer doen? Nee. Nee? nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, ik zeg het niet helemaal niet, misschien wel uh, even tijdelijk, yeah. maar uh, nee, nee, nee. Dat is dat is iets. Dat heb ik gedaan. Ik heb uh, twee keer, uh, in, ik heb in verschillende baassen gewerkt dan. En um, ja, twee keer heb ik. Ja, gemerkt wat het is om met gedetineerden om, om, gedetineerde om te gaan. Ik heb al die processen uh, gezien. Ik heb samen met een, een ander een hele baas opgebouwd. En op een gegeven moment heb je dat ook wel gezien. Maar dat laat onverlet dat ik, als ik in de baas kom... ja. Het is toch nog steeds een soort thuiskomen, zeg maar. Ook al heb ik wel altijd aan de goede kant van de deur uh, ja. gestaan. Maar uh, ja, de, de, de geur is dus echt een hele specifieke geur. Er zitten natuurlijk heel veel mensen op een betrekkelijk kleine ruimte. Of een in een betrekkelijk kleine ruimte. Nee, een mensengeur. Oh. Het is echt een mensengeur. Mensen die daar geweest zijn, die in de buis werken, die, die denken nu allemaal: ja, ja, inderdaad, die geur. Die geur die herken je anders. als je er geweest bent. En, gewerkt ja, en als je er binnenkomt, dan ruik je hem weer. Ja. vind het is grappig dat u de hele tijd baai zegt. Dat zit er toch in op een of andere manier, hè? Ja, dat zit er ook in. Ja, ja, een uitdrukking als uh, achter de deur en zo. En <laughs> <dat soort dingen. laughs> Mooi. Rieten van dank Dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Colby Clay en Jason Rez. Lucky. Do you hear me? Talking to you. Across the water. Across the deep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 Spotify lijstje, Spotify heb ik een lijstje met zoetsappige meuk. Deze stond er nog niet in, maar hij kan er zo tussen. Colby Kay en Jason Mraz met Lucky. Dit is Radio 1. Hoofdpunten van het NOS Journaal met, van half tien met Raymond Seré. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is geschokt... door de moord op de Tunesische oppositieleider Mohamed Brahmi. Die werd vanmiddag voor de ogen van zijn vrouw en kinderen doodgeschoten voor zijn huis. Ik bepleit een diepgaand, onafhankelijk en transparant onderzoek naar de toedracht van de moord, zegt Timmermans. Na de moord is het onrustig in Tunesië. Duizenden demonstranten zijn de straat opgegaan en eisen het vertrek van de streng islamitische regering. De hulpdiensten in heel Noord-Brabant kunnen donderdagavond niet normaal communiceren. Er is een storing aan de systemen P2000 en C2000. De oorzaak is een mankement aan een zendmast. De politie hoopt dat de problemen tegen het eind van de avond zijn verholpen. Er zijn vooral problemen bij de communicatie tussen de meldkamer en de hulpverleners en wagens op straat. En FC Utrecht is al in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld. Thuis werd het 3-3 tegen FC Differdange uit Luxemburg. Utrecht gaf een 3-1 voorsprong in het laatste half uur uit handen. De nummer 4 van de Luxemburgse competitie had de thuiswedstrijd vorige week met 2-1 gewonnen. En gaat verder in de Europa League. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dankjewel. Radio 1, Luc Ickink. PNN Today. Zometeen uh, gaan we het hebben over misschien wel het nieuws van de dag. Uh, Frik Bartels en Laurens Buis nog steeds in de studio. Ed Galina. Zegt jullie dat iets? <lacht> Ed Galina. Ah, dat wordt zometeen wat. Dat is misschien wel het nieuws van de dag. Zometeen rond tien voor tien hier in BNN Today. <lacht> Uh, iets heel anders dan. Vandaag begon de rechtszaak tegen twee Colombianen... die betrokken zouden zijn bij de dood van de boodschappenman... van de Groningse Buurt de 63-jarige Nico Leeuwen. Saskia Belleman van de Telegraaf, goedenavond. Goedenavond. Uiteraard bij, uh, in die uh, rechtszaal vandaag. Hoe was het daar? Ja, uh, emotioneel. Uh, de familie van, uh, van Nico Leeuwen, het slachtoffer, zat op de publieke tribune... evenals overigens een delegatie uh, vrouwen uit de Buurt Um, de broer van Nico die heeft nog even het woord gevoerd en die vertelde daar dat, uh, ja, dat hij zijn broer vreselijk mist. En dat ze eigenlijk van plan waren geweest om samen op wereldreis te gaan. Mm. Hij zei, Nico heeft zijn hele leven lang gevaren en uh, altijd gezegd, ik heb al veel gevaren, maar eigenlijk niet zoveel gezien. En dat zouden ze nu samen gaan doen. En ja, hij had de folders al in huis, uh, ze zouden de reis al gaan uitstippelen. En uh, daar is een tamelijk vreed einde aangekomen. Ja. Emoties dus en ook dus een aantal uh, vrouwen uit de roze buurt die daar op de tribune zaten. Want wat, ja. wat was dat voor een persoon, Nico Nico Leeuwen? Ja, Nico was iemand die zich het lot van, van uh, de dames, zoals hij ze altijd noemde, uh, enorm aantrok. Hij, hij wierp zich op als uh, hun boodschappenman wat hij deed was, hij wisselde geld voor ze, hij deed kleine boodschapjes voor ze, hij haalde drankjes voor ze, hij haalde af en toe eens wat wietjes of wat jointjes voor ze. Dat soort dingetjes deed hij. Ja. Um, hij liep altijd rond, het was een tamelijk uh, nogal een verschijning daar in de Rossenbuurt, iedereen kende hem. Hij eh, droeg graag opzichtige sieraden en hij had ook altijd een portemonnee bij zich om geld te kunnen wisselen voor de dames. Waarvan vanmiddag in de rechtszaal werd gezegd van ja die was soms zo dik dat je er niet eens op kon zitten. Dus dat liep wel in, in de kijker. Daar was hij ook wel eens op aangesproken door mensen die zeiden van god dat moet je misschien niet zo, uh, niet zo overduidelijk bij je dragen. Ja. ja, want het is ook misgegaan twee jaar geleden. Wat, wat is er gebeurd? Ja, wat gebeurd is niet helemaal uh, duidelijk geworden. In ieder geval is het zo dat uh, deze twee Colombianen wel hebben bekend dat, dat ze betrokken zijn geweest bij uh, ja, een schermutseling met hem. De ene verdachte zei vanmiddag, uh, ik had hem gevraagd om 10 gram cocaïne voor mij te kopen en toen hij daarmee aankwam, toen had ik te weinig geld. Uh, en daar werd hij boos over en toen viel hij mij aan. En toen hebben we wel nou ja, wat, wat trek- en duwwerk uh, gehad en, en wat klappen uitgewisseld. Maar dat was het. En er was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand uh, toen ik weer wegging. En de andere verdachte zegt, nou, het is heel anders gegaan. Um, ik ben door mijn vriend, mijn medeverdachte, meegenomen naar, naar het huis. Mm -hmm. In de veronderstelling dat we daar een bezoek zouden brengen aan zijn vriendinnen. En in plaats daarvan bleek het te gaan om een overval op Nico Leeuwen. En ik was bang, ik was in paniek. En ik moest van, uh, van mijn vriend moest ik, uh, de polsen van Nico knevelen en uh, met tape vastbinden. En dat heb ik toen maar gedaan, want uh, ja, ik, ik was gewoon ontzettend bang. Dat ja. was het verhaal van verdachte nummer twee. Nou, twee verschillende verklaringen, maar uiteindelijk... Ja. is Nico wel op een verschrikkelijke manier om het leven gekomen. Ja, ja dat mag je wel zeggen. Hij is gevonden in een, uh, een smal gangetje in het appartementencomplex waar hij woonde. Hij lag op zijn buik met zijn gezicht op, uh, op de vloer. Uh, zijn armen waren gestrekt boven zijn hoofd. Zijn polsen waren vastgebonden met tape en zijn enkels ook. En hij had ook uh, tape om zijn hals en om zijn hoofd. En uh, ja, de doodsoorzaak is waarschijnlijk een combinatie van factoren geweest. Verstikking door de houding waarin hij lag. Door het extreme geweld dat op hem is toegepast. En door, door de tape rond zijn hoofd. Uh, en, en ja, uh, stress. Uh, er werd ook nog gesproken over de mogelijkheid dat misschien een hartkwaal een rol heeft gespeeld. Maar die hartkwaal uh, zou hem niet hebben opgespeeld als dat extreme geweld niet was uitgeoefend. Dus hij is wel degelijk door het misdrijf om het leven gekomen. Tien jaar cel, wordt er geëist wanneer uh, is uh, de zaak voorbij? Een beetje later dan gebruikelijk. Er wordt op 26 augustus pas uitspraak gedaan. Normaal gesproken is dat altijd binnen twee weken. Maar omdat het vakantieperiode is, wordt, dat, wordt daar iets langer voor uitgetrokken. We blijven het in de gaten houden, 26 augustus. Dus Saskia Belleman, dankjewel. <tus> Graag gedaan. Volgens de NRC zijn expats in ons land steeds vaker slachtoffer... van de toegoeide talenkennis van de Nederlandse burger. Als de expert een conversatie start in het Nederlands... gaat de Nederlander bijna altijd door over uh, op het Engels. En hierdoor kunnen de arme drommels hun beheersing van de Nederlandse taal... nooit verder ontwikkelen, zeggen ze tijd. Dus voor actie dachten ze bij Postbus 51. Steeds vaker ondervinden expats hinder... van de extreme taalomstandigheden in Nederland... Op het werk en in de supermarkt past de Nederlander zich feilloos aan de expat aan... en gaat moeiteloos over op het Engels, Frans en zelfs Mandarijn Chinees. Hallo, mag ik patat met een kroket? Maar natuurlijk, lieve vrouw. Mochten ze vielleicht een beetje mayonaise bij de pommes of een beetje senf bij de kroket? We zijn op een punt gekomen dat we ons niet meer moeten aanpassen aan de expat, maar zij aan ons... Zo niet, dan kan niemand instaan voor de grote gevolgen die deze catastrofe met zich meebrengt. Er zijn namelijk al genoeg slachtoffers gevallen. Ik ben Ronnie Tober. Ik heb liever dat mensen tegen mij zeggen dank u wel, dan thank you. Ik ben Tatjana Simic en ik zou graag willen dat mensen proost tegen mij zeggen in plaats van zie jullie. Ik ben Jody Bernal en als mensen mucho suerte willen zeggen tegen mij, dan heb ik liever dat ze zeggen heel veel sterkte. Daarom zeggen wij: Stop, praat Nederlands met mij. Dit spotje wordt u aangeboden door het ivo Talen Instituut. Radio 1, BNN Today. Volgende week gaat het toneelstuk The Normal Heart in première in het Delamar Theater in Amsterdam. Het stuk vertelde Freek net al, gaat over een, grote, uh, of over een groep homovrienden in New York. Begin jaren tachtig en die krijgen te maken met de AIDS-epidemie. Jij speelt daarin, Freek, en Laurens Buis, jij doet als socioloog onderzoek naar uh, jonge homo's en hun wereld. Ja, klopt. Um, wij waren met z'n allen nog te jong om de jaren tachtig een beetje goed mee te krijgen. Um, tenminste, ja, de zandpak, uh, daar hield het bij op. Ja. Uh, wij vroegen ons af, hoe ziet de homo's er tegenwoordig uit? is Veel veranderd, hè? Er is heel veranderd. Uh, zeker ook in de houding van veel uh, homo's. Dus het is een beetje een houding van waar vroeger heel erg het, het gezocht werd... om het chockeren en het anders zijn. Gaat het dus nu heel erg om uh, hoe integreren we zo goed mogelijk. En hoe zorgen we ervoor dat we zo uh, normaal mogelijk overkomen... eigenlijk in de samenleving. Ja, en hoe zie je dat terug in de clubs, in de kroeg? Uh, nou, minder uh, extravagantie, Het is er nog wel hoor, absoluut. Maar uh, er, is, er is wat meer, hè, de feesten, zeker voor jongere homo's... waarbij het gewoon eigenlijk uh, een, een soort normaal feest is... Uh, dat, zie je, dat is eigenlijk een opkomst. En bijvoorbeeld ook op um, verschillende websites... waar uh, jonge homo's zich gaan profileren, zoals game.nl is er over het algemeen, hè, wordt er wat negatiever gedacht... over jongens die zich bijvoorbeeld vrouwelijk gedragen. Mm -hmm. uh, terwijl dat dus vroeger heel anders was. Dat het juist werd gezien als iets van uh, waar, waar juist dit trots in zat. Ja, ja, dus ja. eigenlijk uh, lijkt het alsof homo's en hetero's... meer naar elkaar toe trekken en met z'n allen gaan feesten. Nou, inderdaad, dat lijkt het op. Dus het is meer, zo, hoe ik het altijd uitleg, is van... Dus de homo's hadden eigenlijk een hele radicale hervormingsagenda. Die hadden gewoon heel veel eisen. En we moeten wat minder preut zijn. We moeten wat minder denken in termen van traditionele mannen- en vrouwen... En we moeten veel meer denken in de soorten diversiteit die er zijn. En tegenwoordig is een beetje die radicale agenda losgelaten... en is er meer een soort integratieagenda van hoe kunnen we, hoe kunnen we inpassen? Ja. Nou, dat lijkt mij toch eigenlijk ook wel goed, want ja, dan... Oh, uh, je, dus, precies, dus hier is heel heel een discussie over, hè. Dus, dus je kunt het natuurlijk heel erg als uh, emancipatie ook uh, zeggen. Terwijl vroeger was, was meer het beeld van emancipatie... als we worden geaccepteerd als we anders zijn. Ja. En nu is er dus meer. Dus het zijn verschillende visies eigenlijk op, uh, op emancipatie. Ja. Dus het heeft ook wel met angst te maken, toch? Voor een deel, neem ik aan... Oh, ik denk het ook. Hè? dus dat, uh, ja, dat het voor veel jongens, als ze net uit de kast komen... Hè, dat is bijvoorbeeld wat ik heel erg zag. ook met, Ik heb uh, meegedaan aan onderzoek waarbij ik jongens heb geïnterviewd... op het moment dat ze eigenlijk net uit de kast kwamen. En wat je heel erg ziet, is dat ze heel graag eigenlijk uh, meer willen doen dan ze durven. Dus ze willen heel graag uh, bijvoorbeeld een keer heel gek verkleed gaan. Misschien zelfs ook weer wat, wat vrouwelijker gekleed gaan. Uh, ze willen heel graag ook seksue seksueel experimenteren... en losbandig zijn, maar ze voelen eigenlijk dat het niet zo kan. Hè? Dat is wel dus vreemd eigenlijk, want dan is dus de, de, de, de scene opener geworden... Ja. Naar, naar bijvoorbeeld hetero's toe, ja. maar ook alweer gesloten over hoe ja. de scene zelf ja. moet gaan. Uh, ja, ja, precies. Dus ja. een beetje gekke beweging is dat, ja. Wij hebben gesproken met uh, Alexander Pastoors. Hij is van uh, de hiv vereniging Nederland. Uh, hij heeft ook de jaren tachtig meegemaakt... Uh, uh, ziet de voordelen, maar maakt zich ook wel zorgen. Ik maak me eerlijk gezegd wel een beetje zorgen over de identiteitsvorming. Die heel belangrijk is in je tienerjaren. Een stukje met betrekking tot die seksualiteit. Die natuurlijk pas echt in je tienerjaren echt gerijpt en gevormd wordt. En als je dat mist. doordat je heel erg je gaat spiegelen aan wat je heterovrienden. En normaal vinden, denk ik wel dat je daar iets aan mist. Freek, deel jij ook deze zorgen? Nou, ik, ik herken mezelf er ook wel ergens in dat ik. op een goed feestje wil ik ook nog wel eens uit mijn dak gaan. Um, maar ik, ik herken bij mezelf ook wel dingen dat ik soms denk: ja, ja laat me gewoon een beetje rustig houden. En niet, uh, ik loop bijvoorbeeld ook helemaal niet hand in hand over straat met mijn vriend. En dat is helemaal niet zo eens enorm bewust of zo. Maar dat is toch een soort achterliggende hmm. gedachte van. Dat, dat inblenden, denk ik. Dat, ja. dat, dat niet willen opvallen. En toch weer wel. Het, het is ook bij mij persoonlijk gekoppeld aan mijn vak. Omdat ik daar heel erg publiekelijk dingen doe. En ja. wil ik dat in mijn privéleven eigenlijk... gewoon zo rustig mogelijk houden. Ja, ja. Maar... Uh, ik, ja, ik begrijp wel wat hij zegt. Ik denk dat het... Kijk, als het uit angst voorkomt, dan is het natuurlijk nooit goed. Als je nee, want je zou van... ook denken: van nou, ik wil uh, lekker de hand van mijn vriend kunnen vastpakken. Ja, in ja maar ook in het geval van wat hij zei over die, die, die puberteit bij jonge, jonge homo's. dat je dan juist ook de vrijheid moet voelen. of in ieder geval uh, steun en vertrouwen van je omgeving, dat dat mag. Ja. Uh, dat is volgens mij heel belangrijk. Even een vooroordeel, jongens. Uh, want het vooroordeel wat uh, toch over homo's wel gaat, is dat ze non-stop seks hebben met heel veel verschillende mannen. En uh, het liefst <lacht> dan in darkrooms en sauna's. En uh, dat, dat, dat, dat denken wij dan allemaal meteen, hè? Ja, <lacht> ja ik, uh, ik zie er ook wel een deel van terug, moet ik zeggen. Ja. Yeah. Dus ik denk, het is, zeg maar, het is niet zozeer een homo-eigenschap... maar misschien gewoon weer een man-eigenschap. Oh, ja. dus als als, als heteromannen ook op mannen zouden vallen... zou er misschien hetzelfde gebeuren. <laughs> ja. Dus het, ik zie wel uh, een zekere behoefte aan, uh, aan veel seks. Je ziet ook wel dat er een beetje... Uh, hè, dat er echt zo'n wereldje ontstaat waarin veel ah, mensen... Volgens het mij moeten... gebeurt het bij hetero's toch net ja, ja, zo precies, veel? Precies. Dan Alleen, dus, dat dat zie je het, het minder en lees je het minder en ja. het minder. Omdat homo's misschien wellicht wat, wat opener en directer zijn... maar dat. Volgens mij zit daar in het daadwerkelijke doen echt geen verschil. Nee, of... En misschien komt die, dat vooroordeel ook wel uit de jaren tachtig... waar het, het toneelstuk ook over gaat. Dat het uh, toen veel losbandiger was... waar ook door problemen met bijvoorbeeld aids Ja, door en ontstonden. dat was natuurlijk inderdaad voor de, voor de anti-homo-beweging... was het een soort cadeau inderdaad. Wat, wat Laren zei zei. Nou ja, zie je, dat, dat gebeurt er dus. Als je met Jan en allemaal het bed in duikt, dan, ja. dan uh, ga je dood. Ja, ja. Jij bent daar voor het toneelstuk ben, ben daar ingedoken in, in ho hoe dat is aangepakt. Ja. Hoe is dat aangepakt? Nou, in het stuk kom je zeg maar niet uh, hoe het uiteindelijk is opgelost en aangepakt. Het gaat met name over die beginperiode waarin eigenlijk de regering, de gezondheidszorg uh, uh, zijn handen ervan aftrok en dat eigenlijk niemand er iets aan deed. Uh, er zit een scène in waar een stukje een fragment tekst in voorkomt dat er zelfs ideeën bestonden over dat defensie een virus had ontworpen om Homoseksuelen uit te roeien... en dat ergens in een, een, op een terrein hadden uitgeprobeerd... en uh, met een codenaam Firm Hand. En dat dat op uiteindelijk dus uitkomt. En dat je dan als inwoner van New York homo zijnde, maar toch, dat hoort... en dan het gevoel hebt alsof het bewust ergens wordt gedaan... om jullie allemaal uit te roeien. Dat zijn natuurlijk bizarre tafereelen. Ja, op dat moment was er nog weinig bekend over AIDS. Mensen kennen het überhaupt niet. Nee. Daarna is het toch wel gewoon in de taboesfeer gekomen. Is die taboesfeer en nu nog steeds... Nou ja, ja, misschien dat Laurens daar meer over weet... maar ik, ik heb wel het idee dat bij pubers, tieners... dat het niet meer zo heel erg uh, nou, bewust speelt. Het is, zeg maar de, de, het is een beetje dubbel. Hè? Dus HIV, ten eerste laat dus de cijfers zien... dat het nog een heel groot probleem is. En dat eigenlijk ook het aantal infecties gewoon nog steeds toeneemt. Uh, dat, maar je ziet tegelijkertijd dat uh, dus er, er een beetje een idee bestaat van... ja, we hebben nu tegenwoordig wel medicijnen ervoor, het is wel te behandelen. Dus we kunnen het wel aanpakken, zeg maar. Hè? Ja. Dus dat, dat is wel een beetje het idee wat er bestaat. Maar tegelijkertijd is er ook nog wel heel veel angst, hoor. En heel erg iets van, oh dit is absoluut niet wat we willen. Dus uh, ja, maar goed, het is nog zeker wel een taboe ook. Hè? Er wordt er veel over gesproken in scene. Nou, eigenlijk niet zoveel meer hoor. Nee? Dus het, het het, nee, het is ook heel erg, en dat is wel een beetje gek eigenlijk. En ook wel een beetje zorgelijk, want nogmaals, het is dus gewoon nog echt wel een probleem. En je ziet ook een beetje dat het uh, eigenlijk de onderzoeken lijken een beetje trends laten zien... dat het naar beneden gaat. Hè. De leeftijd erop uh, HIV-infecties ook voorkomen. Dat het ook wat vaker jongere mensen raakt uh, de laatste jaren. En je ziet een enorme toename in onveilige seks. Je ziet ook een toename in drugsgebruik in de gay scene. En het is heel erg bekend dat seks en drugs samen... gewoon dat je veel meer risico's hebt op, uh, op SOA... En eigenlijk, het is, een, het is erg vervelend hè, als er op dat moment ook een taboe bestaat... Uh, en sowieso misschien een beetje een taboe is op seks... en waarbij iedereen eigenlijk probeert om zo goed mogelijk normaal te doen... en waarbij sletterig gedrag ook niet helemaal uh, gewaardeerd wordt dan is het heel moeilijk om dit soort dingen bespreekbaar te maken. En het is weer een groot verschil hè, met bijvoorbeeld de jaren tachtig... waarbij die AIDS-epidemie juist ook een e heel erg vormend was voor de homo beweging. Hè. Dus het was een klap voor de homo beweging, maar het was ook een onderwerp... waaromheen ze eigenlijk zich verenigden en waarop al die passies loskwamen... en eigenlijk een soort roep kwam van... wij willen hier gekend worden en begrepen worden en we willen geholpen worden. Ja. En dus nu, de, de, de AIDS-epidemie zorgde het, daarvoor? Ja, het was een enorme bindende factor ook. Hè, en een manier om, om, om de gezichten dezelfde kant op te krijgen... En nu zie je heel erg dat dat... Uh, dus dat probleem is er eigenlijk nog steeds. Maar die roep om aandacht ervoor, die is minder. Hm. Heb, jij met, met, met, met, heb jij met vrienden veel over, over eet? Speelt dat, speelt dat überhaupt? Totaal niet. Nee? Nee. Nee, en ik, ik, ik heb wel eens een paar keer bij de GGD gezeten. En dat is dan het enige moment dat je dat de, je drie je van tevoren eens denkt... Uh, het zal toch niet? Ja. Uh, maar voor de rest, nee. En verandert dat nu uh, nadat je in dit toneelstuk hebt gespeeld en uh, gaat spelen? Uh, nou ja, privé niet zo, maar misschien wel over de algehele situatie, ja. En, en, en dat ik hoop dat, dat het wellicht jonge mensen ook wel uh, die het zien... dat ze ook wel uh, kunnen nadenken om daar wat bewuster van te worden, zeg maar. En dat het niet is opgelost met een, een pilletje of... Uh... Nou, het, het is iets waar je gewoon bij stil moet staan... Ja. En niet 24 uur per dag uh, uh, uh, elke keer. Dat maar, uh, lijkt me niet verstandig, nee. nee maar het, het, is wel, ja, het, is, het is helemaal niet zo lang geleden, die periode. Nee, 80 ja, is uh, 30 jaar terug. Ja, Nog zoiets. niet eens, 25. Ja. Ja. Normal Hearts is vanaf maandag te zien in Delamar... en draait tot en met 11 augustus. Dus je moet er snel bij zijn. Lars Buijs, dank En Freek Bartels, dank en succes. Graag dankjewel.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 for spring My love didn't cost a thing You're like 22 girls in one Two girls and one. gaat hij uitveet, dat hoor je niet meer zoveel. Paper Joel van John Mayer. Radio 1, Luc Ikink, e. BNN Today. Ze liep de afgelopen, maanden, riep ze de afgelopen maanden al dat ze op zoek was naar haar prins op het witte paard. De champagne kan ontkeurd worden in Huizen Rijn, want het is al gelukt. Alina Rijn is een setje met, jawel, Edgar Davids. Rianne Meijer, goedenavond. Goedenavond. Showbiscanner van Glamorama. En uh, nou ja, waar we waarom we het er even over hebben, is dat niemand deze combi zou aankomen. komen. Nee. Klopt. Is het wel waar? Ik, ik vermoed toch van wel. Ja? Inmiddels, het is ontkend door, uh, de, uh, door team Halina Rijn in ieder geval. Oké. Okay. Maar uh, ja, als je de foto's die er zijn bekijkt... waarop zij uh, gearmd en hand in hand door Londen lopen... dan is We zijn goede Vrienden wel een beetje een gekke verklaring. Ik weet niet of jij vaak met goede Vrienden op liefdesweekend gaat. Nou, maar, niet meer zoveel, nee. Vroeger nee. me. Nee, nee, nee. Um, maar een team, Halina Rijn, heeft gezegd... ja, het is waar, we zijn samen. Nee, die hebben gezegd dat het niet waar is. Oh, uh, niet waar. Oh, pardon. Nee. Ja. Oké. Okay. Uh, maar dan geloven nee, we niet. Dus, <laughs> we zijn ge ze zeggen, het zijn goede vrienden. Ja, nou ja, het lijkt me niet. Volgens nee. de weekend uh, uh, zijn ze och, verschillende malen ook zoenend gesignaleerd. Nou ja, dat is wel helemaal... Uh, best wel amicaal voor goede vrienden. <laughs> ja, dat vind ik uh, ook. Dus het lijkt er toch op dat er in ieder geval uh, iets meer aan de hand is... dan uh, een, een hechte vriendschap die ook sowieso vrij plots is opgebloeid. Nou, dat is dan smullen voor de roddelbladen. En, en uh, voor ons ja. ook, hoor, daar geef ik echt uh, ruim hartig toe. Want uh, ja, we, uh, ik vind het ook interessant. Op een of andere manier, dat blijft dan toch plakken. Maar de, de, de roddelbladen zullen wel helemaal hiervan smullen, ja, ja worden, ze zijn inmiddels al druk ruzie aan het maken van wie de uh, scoop nu is. Want zowel Telegraaf als uh, Weekend is kennelijk getipt en, had, uh, uh, en heeft foto's. Dus uh, ja, iedereen is. Het is ook om kommertijd, dus uh, ja. iedereen uh, loopt juichend over uh, de redactieschokking. <laughs> en wie heeft dan ruzie met wie? Weekend met. Uh... Ja, Bart Ettinghoven, hoofdredacteur Weekend, met uh, Wilma Nanninga van de Telegraaf. Telegraaf kwam er vandaag mee nadat het weekend ermee kwam. En toen ontvond er natuurlijk een bronvermeldingsruzie. Uh, mm -hmm. En dat het allemaal niet netjes was. Wat natuurlijk, ja. Netjes en roddelbladen ja. Dat is een geestige combinatie sowieso. Kan het, dus gewoon, kan het niet gewoon een publiciteitsstunt zijn? Ik probeer nu alle, alle hoeken en gaten ja, te vinden. Hè? Ik heb daar vanmiddag over nagedacht. Maar ik kan het me eigenlijk. Edgar, ik kan het me niet voorstellen. Ik bedoel. Ed Cardaft is iemand die eigenlijk altijd zijn privéleven enorm uit de publiciteit heeft gehaald. Dus waarom die nou nu uh, ineens een, een verkering zou zeken voor een reclamedeal... Uh, dat, lijkt me, dat lijkt me echt een heel uh, onlogisch verhaal. Ja. Hoe was de reactie op de redactie van Glamorama? Waren jullie ook ju gingen jullie ook juichend uh, door, de, door de Kamer heen? <lacht> nou, meer, meer enorm verbaasd. Ik <lacht> bedoel... Ja, ik denk dat als hier weddenschappen op, op waren afgesloten, dan had, was ik, had ik nu heel rijk kunnen zijn. Dat was echt een 1 tegen 1 miljoen uh, inzet geworden. Ja. Nou, dan gaan we nog even op zoek heel kort naar de combinaam. Um, dat heb je altijd hè, bij uh, een ja. beroemd ja. koppel. Wat zou het kunnen worden? Nou ja, je hebt, je hebt uh, twee opties. Je kan uh, ha Hagar of uh, Edina doen. Ja. Ik weet het niet zo goed nog. Dina is vrij absoluut ja, Ik neig toch meer naar Hagar voorlopig. Okay. Maar het heeft nog niet echt uh, Kim Kardashian... je uh, nee. met Kika. Ah, dat ik... moet groeien, dat moet groeien. Ja. Nou, ben ik even uitgelachen hier door, uh, Fleek, <laughs> door, door Freek en Laurens. Dat is wel mooi. En <laughs> ja. uh, uh, wie weet duiken we hier laatst nog een keertje in, Rianne. Ja, dat lijkt me fantastisch. Lijkt mij ook. Dankjewel, Rianne Meijer van Laura. Dank je wel. BNM Today. Luc Ekenk. Laatste woord dan geef ik aan gasten die morgen in BNN Today zullen aanschuiven. Documentairemaker en politicus Chris van der Veen is weer vrijgelaten in Rusland. Hey Luc, vandaag druk bezig geweest uit te zoeken of we de komende drie jaar... wel of niet nog naar Rusland uh, mogen komen. En uh, verder heel veel zin om morgen bij BNN Today aan te schuiven. Morgen is hij hier dus. journaliste Frederike Hegge werkte vanmiddag aan een artikel over de Amerikaanse economie. Hey Luc, vandaag werkte ik aan een artikel over de Amerikaanse economie. Een op de vijf Amerikanen maakt gebruik van voedselbonnen. En een centrale bank houdt de economie kunstmatig in leven. Wie beweert dat de crisis daar voorbij is, geeft oogkleppen op. Dezelfde oogkleppen als die van voor 2008. En journalist Hidde Boersma wil dat iedereen nog even naar het speciale logo kijkt op Google. Hoi oh Luc, of je nog even stil wil staan bij de Google Doodle van vandaag? Want die eert Rosalind Franklin, dat is een van de ontdekkers van de hele structuur van het DNA. En twee van haar collega's, Watson en Crick, zijn er wereldberoemd mee geworden. Maar zij is totaal in de vergetelheid geraakt en dat is volledig onterecht. Er zit een beetje seksisme aan. Een beetje pech omdat ze stilft voordat ze de Nobelprijs kon winnen, maar ze verdient echt de aandacht. Dus kijk nog even naar de Google Doodle van vandaag. Jeetje, dat zit allemaal in de kleine logo van Google. Morgen zijn ze dus hier allemaal, Frederike Hidde en Chris. Tot morgen, straks langs de lijn. Met Henri Schut. BNN. Yes! BNN University gaat weer beginnen! Ben jij het nieuwe radiotalent van Nederland? Pak dan nu je kans bij BNN University. Dat is het opleidingstraject van BNN. Ja, zo kreeg ik mijn eigen item in BNN Today. Oh, maar ik liep mee met Koen en Sander. Ja, dat kan wel zijn. Maar ik hoorde mijn eigen reportage terug op Radio 1.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 Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague regisseurs op TV5Monde. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar Le Parapluie de Cherbourg met Catherine Deneuve. Meer info op TV5Monde.nl. SMS nu bied naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Erik de Zwart, ambassadeur biedbetten.com. Dit is Radio 1.